In de Zuid-Chinese provincie Guangdong en de aangrenzende metropool Hongkong is zeker één doden gevallen en ruim 50 gewonden in ziekenhuizen opgenomen vanwege de orkaan Saola. Dat meldden de lokale autoriteiten. De orkaan kwam vanochtend aan land in het dichtbevolkte gebied. Uit voorzorg werden honderden vluchten geannuleerd en bijna 900.000 mensen werden geëvacueerd. Miljoenen steden in Shenzhen, Macau en Hongkong hadden te kampen met zware windstoten en hevige regenval. De schade lijkt vooralsnog mee te vallen. Honderden scholen hebben afgesproken geen leerkrachten meer via dure uitzendbureaus in te huren, bericht het Financiële Dagblad. Scholen kampen met een lerarentekort, vooral in de Randstad. En als een klas geen les dreigt te krijgen, dan worden ZZP'ers ingehuurd om voor de klas te gaan staan. Dit kost veel geld en dat schaadt het onderwijs staat in een manifest. In Noord-Brabant en Amsterdam hadden scholen al aangegeven geen uitzendkrachten meer in te huren. Rusland zegt drie Oekraïense zeedrones te hebben vernietigd in de Zwarte Zee. De drones zouden op weg zijn naar de Krimbrug. Volgens de Russen wilde Oekraïne daar een terroristische aanslag plegen. President Zelensky heeft al meerdere keren gezegd... dat er geen vrede komt met Rusland zonder bevrijding van de Krim. Sinds het begin van de zomer voert Oekraïne dan ook aanvallen uit in dat gebied. Het weer: in de loop van de dag wordt het zonnig met stapelwolken en een enkele bui. Het is vandaag ongeveer 20 tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Knopend De Nieuwe Meer Vijf kilometer met tien minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A9 richting Diemen. De weg is daar dicht tussen Bad Oevedorp en knooppunt Holendrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Morgen Zandvoort.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 Ja, en diep gesproken behoorlijk positief voor het eerste jaar. Het is natuurlijk allemaal even nieuw en de mensen moeten ook de weg vinden. Ik bedoel, de Haltestraat staat bekend als de veestraat in het dorp. En zeker ook voor de Zandvoorters is dat natuurlijk veel vaste kroegen zitten daar gewoon. Dus ja. de, vaste, uh, ja, de vaste gasten komen wel, nemen weer wat mensen mee. Maar nogmaals, het is gewoon gekkigheid wat er gebeurt. En uh, ja, we kunnen alleen maar dankjewel naar een grote buiging naar het screen maken, denk ik. Van uh, dat het organiseren.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 Daar hoeven wij niet in uh, als schakel tussen nee. te zitten. Dus nee, ja, maar nee dat, de ogenen... is, dat, is dat contact gelijk, uh, uh, burgemeester help?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 En dan... ja, kijk, uh, of, of is het meer de rommel die je vraagt? Ik, ik denk ook wel dat de drempel bij de supermarkt ligt, natuurlijk, een stuk ja. lager om daar binnen te lopen en een biertje aan de bar te halen. Of te ja, nah, nou en misschien. De, misschien, en, misschien het en het personeel is natuurlijk ook gewoon getraind om eh, in, in de alcoholverkoop.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 Nou, Ik ben zeer benieuwd naar het komende centrumoverleg, want het is al een tijdje niet gebeurd. Nee, hey, maar ik ben uh, daar ook uh, heel nieuwsgierig bij, want ik ben er al een <laughs> tijdje niet geweest. Misschien moeten we even met de voorzitter praten. Dus uh, nou ja, goed, uh, uh, ik hoop voor, uh, op een grote opkomst. Want uh, het centrumoverleg is natuurlijk heel belangrijk, omdat iedereen uh, daar zijn zegje kan doen.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 tegelijkertijd euh, ja, heeft de politie de neiging om wat meer op afstand te blijven. Omdat ook de aanwezigheid van politie ook weer een bepaalde sfeer met zich mee kan brengen. Je er kan heeft. twee kanten op man. Ja, dus het is gewoon altijd een, een hele goede afweging. Maar euh, ik heb er zelf even bij gestaan toen er zondagavond iets misging. En toen waren ze echt heel snel met z'n allen ter plekke, inclusief paarden. Uh, dus ja, ze zitten er bovenop. Bent u zaterdag ook in het dorp geweest? Zaterdagavond, ja. En toen was het ook nog druk? Was het was ook heel druk. Ja, ja het is en, eigenlijk alle dagen ja. wel, uh, wel druk geweest. Ja, ik maak dan even een klein rondje. Uh, daarna uh, weer teruggegaan naar uh, de slipschool, waar het veiligheidscentrum zit. Um, maar ik vind het wel belangrijk om gewoon ook zelf even uh, uh, ja, te kijken hoe de sfeer is in het dorp. Als je nou uh, zo'n ah. zo heel weekend constant overlegt met die mensen, um, proef je dan aan het eind van...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 Ja, ik zou je vertellen... Want ik zie nu ook weer bordjes op tafel staan. De dames zijn nu op vakantie, maar de <laughs> volgende race zijn ze er weer bij. Dus, nee, dat zijn, zijn inderdaad vaste gasten. Die komen uit Hoofddorp vandaan. en komen Uit hoofddorp zelfs? Ja. Leuk. Ik zou je vertellen, we hebben één Duitse gast. Steffi is dat. Vaste gast. Drie uur onderweg om hier te komen, om de race te kijken. Drie uur weer terug. Dus uh, ja, dan wordt hier wel serieus race gekeken. En gasten. Ja, steemt. Vorige week, uh, Grand Prix van, uh, van, van, van Zandvoort, van Nederland. Ben jij gewoon druk?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 Dit jaar hebben we in ieder geval niks gemist, laat ik het zo zeggen. Ja. Nou, jullie hebben hier wel een geweldige rollator, of hoe ze, een mobiel mobielrace ja. gehad. Maar dat dus hebben we door het pluspunt geregeld. Ja, dus ja dat en wel en bij was wel zo... voor de deur. Dus dat, dat is ja. zeker waar. Maar, maar voor de pitspilsverkoop was dat niet zo'n... Uh... Voor de pitspils was, uh... nee, maar... was het niks. Nee, het was mijn koffie. Maar goed, ook dat is prima. Nee, maar goed, dat was een, een pluspunt activiteit inderdaad. Die we wel ondersteunen uiteraard. Maar met het raceweekend zelf heeft het voor ons nog geen meerwaarde om hier iets op het plein te gaan doen. Uh, binnen misschien wel, maar dat gaan we intern ook uh, bekijken. Van wat kunnen we daarmee doen? Uh, voor mij, wij hebben een geslaagd weekend gehad. om eens voor mezelf mag reflecteren. En waarom? We hebben gewoon weer heel veel uh, ja, marketing gehad. We hebben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 Vogelmeer. Die geoorde füte heeft ongeveer 300 broedparen in Nederland en vooral in het oosten van het land, dus in uh, Drenthe. Maar dit is eigenlijk de enige plek in de hele omgeving waar je de geoorde füte hier uh, kan zien. En er zitten uh, meestal een stuk of uh, tien geoorde vuuten, vijf paardjes. Dus dan krijg je niet heel vaak jongen groot, maar dit jaar hebben ze wel uh, broedsucces gehad en sommigen ook wat jonge uh, geoorde vuuten. En waar zijn, zijn dus die dan?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 Eind april, begin mei, dan heb je dat alle broedvogels hier aan het zingen zijn. Maar dan heb je ook nog een beetje de vogeltrek. En dan kan je soms wel eens meer dan 100 vogelsoorten op een dag Jeetje. hier in een rondje Kernmarduinen zien. Wauw. En ik zie daar wat op dat eilandje nu achter elkaar rennen. Ja, die. Zijn dat uh, weer die. Uh, uh, dat zijn die oeverlopers? Ja, licht is uh, oeverlopen, maar het lopen ook kwikstaartjes. Oh, die zijn ja, een kleiner. Dit, ja. Met zo'n lange staart. En ja. die kwikken ook tijdens dat met die staart. Die zijn hier ook veel. Hey, in Groningen zag ik een, een gele kwikstaart. Ja.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 Dus oh. het is echt uh, windstil en dan hoor je echt dat geruis van de zee. Hoor je helemaal uh, in het Oh, duin. wauw. Nou, dat is beter. Ik denk... Uh, het nee, klinkt alsof er een snelweg... Ik hoop nu mee, gelukkig. Uh, als ze race op het circuit, dan hoor je dat hier ook heel hard. Ja, ja. Maar dit zijn ook de natuurlijke geluiden. Gelukkig. Dus is een ja, oh, nu zie ik hem echt heel mooi dichtbij. Ja. Nou, ik heb in uh, dit half uur al... Uh,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 En heel af en toe neemt hij dus ook vogels met zich mee helemaal de oceaan over. En, wij hier... en dat overleven ze dan? Nou, dat verschilt een beetje per soort. Dus ja. je hebt ook soorten die, die hebben echt bepaalde insecten of bepaalde bessen nodig... die ze alleen in Amerika kunnen vinden. Dus die gaan hier heel snel dood. Maar zo'n eend die kan hier gewoon nog voedsel vinden. Dus hij zal alleen geen partner meer vinden helaas. Maar hij kan hier wel prima overleven. Ja. Dus hij zat hier nu in de zomer. Dus hij is hier dan vorig najaar waarschijnlijk gekomen.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 Nee, dat is ook een mooie, uh, mooie soort, ja. Ja, heel mooi. Vorige week zat de kleine topper er nog, maar ik heb het idee dat hij nu door de circuit waarschijnlijk uh, toch verstoord is. Ja. En een rustiger plekje heeft opgezocht. Ja. Maar ja, je hebt hier zoveel meertjes, dus hij kan ook nog even een ja, ander meertje... Ja, Hij kan ook een andere plek ja. hebben, hebben uitgezocht. Ja, Vooral voor de lijstbrug, moet ik dan dus uh, als je hier in oktober komt, dan komen de, de kranzsoes en koperwieken. Oh ja. Die zijn nu nog in Scandinavië, maar die komen dan massaal hierheen en die komen al die uh, best opeten. En ook wel de spreeuwen komen hier uh, de best opeten. Ja, heel veel vitamine C. hè? Ja. Maar kunnen wij ook gewoon zo'n bestje pakken en eten? Ja, zeker. Oh, oké. Okay. Heel zuur wel. Dus een soort uh, neemt toe en ander neemt er af. We hebben hier dus haviken. We hebben hier zeker haviken in het uh, gebied. Huh? En... Oh.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 Want dat zand er gaan weer andere bloemen van uh, bloeien en door die uh, gaten komt er ook meer uh, meer, kalm, meer calcium, meer, uh, meer stof in het uh, gebied in, meer zouten. Ja. Ja, andere planten. Wordt goed over nagedacht. Ja. Dit is ook weer een toppaadje. Ja. Dat is ook weer net een uh, poster waar je doorheen loopt. Ja, het is heel Zo mooi, mooi. mooi. De kleuren komen nu ook heel mooi uit, hè? Ja. Mooi. Het, ja. En waar gaan we nu heen? Uh, we lopen nu een beetje door dit, uh, dit soort uh, stuikgewas. En hier rechts is de Parnassia. We lopen weer langzaam terug. Ja. De Ortelaan? Ja, dus de uh, Ortelaan is een uh, zeldzame trekvogel. Het was vroeger een broedvogel, maar die is ook heel erg afgenomen. En die komt op doortrek heel zeldzaam, komt hier nog overvliegen. Maar op dat vogelrindstation draait nu het geluid in de hoop dat ze dan van Ortelaan voor ah. uh, het onderzoek. Ja, ja, ja.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 Hij wordt veel gegeten in het uh, Middellandse uh, zeegebied. Oh. En ook in, uh, in Frankrijk wordt er veel, uh, veel uh, opgejaagd. Dus vandaar dat je niet zo veel meer ziet, maar het is een, uh, een Dus Je hebt de rietgors, de geelgors ja. en je hebt dus ook uh, de ortelaan. En best wel een mooie uh, vogelsoort om te zien.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 een vogel die broedt in Scandinavië langs snelstromende bergbeekjes. En die komt in de winter ook wel eens in de dakgoot zitten. Want hij ja, houdt dus van het stromende water. Dus oh, ja. En in één keer gewoon bij je huis in de dakgoot. Ik vind een mooie gele kwikstaart. Dat is dan de grote gele kwikstaart. En dat is bijzonder of is dat dus wel normaal? Uh... Ja, het was dus normaal dat hij daar op dat soort plekken ja, okay, komt. Ja, oké, maar... Winter, maar wel mooi om te zien. Uh, nou, in zeker. Ja. In dan zit hij wel zo'n sluitse vaart, dat soort plekken.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 Maar ja, op een gegeven moment stoppen ze er natuurlijk mee met dat geluid. Klopt. Dus uh, vang alleen uh, soms vroeg uh, vogels ja. als die vogels nog actief zijn. Want als ik zei, die vogels gaan straks ook gewoon uh, slapen. Dus vandaar, als je inmiddels de duin in gaat en zie je niet zo'n vogels, dan zit je gewoon ergens in tak te slapen. Juist. Dus je moet er echt uh, vroeg bij zijn. Ja. Doe hier helemaal aan de overkant door? Niet, niet, niet. Ja. En dat komt van heel ver, het is heel hard geluid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 En het bijzondere is dat die vliegt dus helemaal naar zuidelijk Afrika. Nee. En dan komt hij op precies dezelfde plek als waar hij heeft gebroed, komt hij ook volgend jaar weer, uh, weer terug. Hoe is het mogelijk, hè? Ja, Google Maps. Nou, daarom. Hij maakt nu een foto van een uh, specht. Mooi. Niet wat eet, volgens mij. Ja. Hij heeft een stukje boomschors weggetikt. Ja.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 Dan kan je een soort als uh, ja, de Jan van Gent van best wel dichtbij moeten uh, kiepen. Oh, dan ga ik ook een keer mee. Dat is ook wel een, uh, een mooie, uh, mooie Moet je ook zo vroeg opstaan? Nee, want die <laughs> ja. zijn uh, in de winkel. Dus dan is het vaak ook gezond als het om negen uh, uur opkomt. Dus oh ja. om negen uur. Ja. Het is allemaal uh, watermunt, die paarsen. Ja, mooi. Kun je thee van maken, toch? Ja, Nou, het is nu half negen. En, uh, nou...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 Afmetingen dat gebeurt natuurlijk al heel lang, dus ze kunnen heel mooi ja, zien. Klopt, dit vogelingsstation is er al 60 jaar. Maar wat ook veel wordt gedaan is met bogen, dus uh, vroeger, als vogels dan werden geschoten of verzameld, die liggen dan ook allemaal nog in laterale bijvoorbeeld. En dan kunnen ze ook het verschil in die maten kunnen ze allemaal ja. al zien. En zie je dus gewoon andere soorten ontstaan, heel apart.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 Maar dat roodborst uit Scandinavië is wat groter dan het roodborst hier. En dat komt omdat in het noorden heb je en meer voedsel. Misschien wel als in de zomer in Scandinavië geweest, weet je hoeveel muggen, knoetjes ja, ja, en beestjes ja. Maar ook hoe noordelijker het gaat, hoe langer het licht blijft. Ja. Zeker als je in het poolcirkel bent, is het 24-7 licht. Ja. Dus die oude vogels kunnen meer voedsel vinden voor die jongen. Die jongen kunnen wat groter groeien. Ja. En dan komen die grote roodborstjes komen hier in het najaar aan. Ja, en die jagen dat kleine roodborst uit je eigenlijk gewoon weg. Ja.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 Nou, we zijn weer op de parkeerplaats. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Ik heb gedaan. echt heel veel geleerd. Mooi. En uh, ik zou zeggen... allemaal kijk op de website van dagjeninternatuur.nl. Precies. En dan uh, kun je daar uh, een hele leuke excursie uitzoeken. En je hoeft ja. echt niet elke keer...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 Aha. Wat gaan ze zien? Uh, de schilderijen van, uh, van mijn vader. Mijn vader heeft het in 120, 130 schilderijen gemaakt. En uh, die hangen bijna allemaal in het hotel. En Marcel Meijer gaat er ook een beetje laten zien. Dus als de mensen vragen hebben, kunnen ze Marcel eventueel ook vragen. En natuurlijk mijn uh, treinen. Mijn hobby. En uh, autootjes kunnen ze ook bekijken. Die, uh... En ze kunnen gratis. Ja, ga maar. Ja, die, uh, die, die autootjes staan natuurlijk allemaal in de vitrines. Dus ga je die ook uitstallen? Ja.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 nou, hij is natuurlijk vroeg overleden. Het uh, is al bijna 28 jaar geleden. Ja, oké. Okay, nou, nee, nee. nou, het zijn... En, uh, ja. Ik, ik hoor ja, een twee, kleinzoon, twee. klopt dat? Ja. ja, die zit naast <laughs> me. Ja. Ja. En, die mag, en die mag niet met de auto's spelen? Nee, die mag nog niet. Hij speelt wel <laughs> met hout, hout, uh, houten treintjes. Oh, Daar speelt hij wel mee. Okay. Nou, Martin, ja. dank voor uh, de uitleg. Ik denk uh, dat we de, de zandvoeters uh, komen kijken bij uh, in Hotel Faber. Ja. Als je wil kijken, Leuk. kom dan rond een uur of twaalf uh, binnen. Marcel, 12 Meijer, uur, ja. Marcel Meijer is er ook. Er is dus een voorstelling, uh, diavoorstelling. Ja. Dus het wordt een heel gezellig we weekend. Zeker weten, net als vorige week. Oké, okay, dankjewel Martin. Doei, fijn ja. uitzending.